Jan van der Putten met het NOS-journaal. De, de meeste slachtoffers zijn omgekomen door instortende huizen. Zeker 13.000 huizen zijn ingestort of beschadigd. Ook op de Gili-eilanden en Bali zijn gebouwen ingestort. Het Indonesische leger is op de Gili-eilanden bezig met het evacueren van duizend bewoners en toeristen. Dat verloopt moeizaam door de ruwe zee. Buitenlandse Zaken in Den Haag geeft tot nu toe geen meldingen over Nederlandse slachtoffers.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 Het Syrische regime heeft voor het eerst dodenlijsten gepubliceerd. het blijkt dat sinds het begin van de burgeroorlog honderden Syriërs in staatsgevangenissen zijn overleden. In de beginjaren van de burgeroorlog werden veel tegenstanders van Assad opgepakt. Amnesty International noemde de omstandigheden in de Syrische gevangenissen gruwelijk. In een van de grote gevangenissen in het land zouden de afgelopen zeven jaar ruim 13.000 mensen zijn opgehangen. PSV moet het in de playoffs voor de Champions League opnemen tegen de winnaar van de confrontatie tussen het Azerbeidjaanse FK Karabach en Bate Borisov uit Wit-Rusland. Mocht Ajax de derde kwalificatieronde overleven, dan stuit het in de playoffs op Slavia Praag of Dynamo Kiev. De wedstrijden worden gespeeld in de derde en vierde week van augustus. En het weer zonnig en erg warm. 27 graden aan zee tot 34 in het binnenland. En morgen met 30 tot 37 graden nog iets warmer. Later is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwax van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 me To achieve silicon, I look minimal That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things also count You better put your feet button FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh baby, I love you way every day. Het is een lot uit de loterij. Zij is elke nacht boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar. Zij doet het ook voor mij. Zij is een lot uit de loterij. Zij is elke dag boos op mij.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 Kom hier, doe ik al jaren duister Baby, ik wil ik roep je, ik roep je luider het is doen, als je naar me luistert Oh, dan komt alles goed yeah. Hey meisje, kom eens horen, pak m'n kom naar voor ik, yeah. ik, ik, ik, hey, ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik vond gisteravond fijn Hey meisje, kom eens horen, pak m'n kom naar voor Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik vond gisteravond fijn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 FM Zandvoort. Zandvoort. Niets is beter dan met jou de kou tot Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Met en met vodka en met poking tussen rennies banden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm. Boven hun hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent, Wij zitten. je hier bent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 Maar de la was fallait lang voorbij. Het was een perdu Mais we était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant De om te reageren. We hadden geen tijd meer om te reageren. We hadden geen tijd meer om te reageren. We hadden de tijd